Van LP en Single tussen 1955 en 1985. Zit je microfoon goed, Ruud? Oh, <laughs> ja, nee, zo hoor ik je weten. Goedemiddag. Lekker microfoon, je een foto'tje met haar nog wel? Goed, dan zou ik zo direct even naar kijken. Hou maar even gewoon vast met je hand. Ik los dat zelf, ik los dat zelf op. Nou, oh, keurig. Dat is geen probleem. Keurig. Goedemiddag! Goedemiddag! Wat gaan we doen? Huh? Wat gaan we doen? Droog blijven vandaag? Nou, dan blijven we zeker niet. We krijgen we natte de, voeten. Uh, nou, we uh, vermoeden dat dat natte voetenwerk wordt vandaag. Oh, ja, daar heb ik geen zin in hoor. Ja, je zal moeten. zo. Wat ga je nou weer doen? Oh. Nee, nee dit is voor jou even. Oké. Okay. Nou, dat is mooi. Uh, goedemiddag, zei ik al. Ja, wat gaan uh, de, we doen? De vinyljaren. Uh. Oh, wat leuk. Ja, ben ik bij het goede adres. Ja. Nee, ik dacht dat uh, ik ben bij het verkeerde radiostation. maar nee nee, nee, nee, nee, nee. Dit is echt ZFM Zandvoort. En uh, daar gaat u de komende twee uur weer genieten. Nou ja, genieten. Hoop ik dan ah, ja. Zal er wel. Gaat u weer genieten van uh, muziek van vinyl. Met een kraakje, een tikje, een krasje. Misschien hier en daar. Mag oh. overslaan. Overslaan mag ook allemaal. Uh, we gaan vandaag... Uh, uh, gaan we Boudewijn. Doen? Ja, Boudewijn. Die had ik niet vermeld in het, in het, in het huisbericht trouwens. Maar dat komt er in. moet waar... altijd een verrassingselement ja. in blijven zitten. Ja, dat is wel leuk. Dus we gaan vandaag eens met Boudewijn de Groot in de weer, dames en heren. De fantastische LP uh, Hoe sterk is de eenzame fietser? Uh, uit uh, 1971, als ik het goed heb. 72, 71. En de muziek. Nou, oké. Okay. Dat soort informatie komt allemaal nog wel. Verder hebben 1973. we. 1973. Nee, 1973. Kijk, dat bedoel ik Verder hebben we Evita. Oh, wat leuk. Ja, we hebben Evita. En wel de originele dubbel LP. Waar later de film en de musical van gemaakt zijn. Maar Andrew Lloyd Webber en uh, Tim Rice, net als met Jesus Christ Superstar, kwamen ze eerst met een LP-versie. Met een. Uh, met een sterrenbezetting natuurlijk. En daar gaan we fragmenten uit draaien. Musical dus van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. Um, een, of het is eigenlijk... Ze noemen het hier een... Uh, ze noemen het hier een opera. Een opera based on the life story of Eva Peron Die leefde van 1919 tot 1952. Met uh, een aantal grote artiesten daarin. Maar dat zal ik u straks allemaal vertellen. Um, Verder um, gaan we vandaag natuurlijk ons bezighouden, vrij uitgebreid bezighouden, met Jerry Rafferty. Jerry Rafferty, vorige week overleden op 63-jarige leeftijd. De laatste tijd hoorden we niet meer zoveel van hem, alleen dat hij aan de drank was. Maar daar zullen we het niet over hebben, want het is Maurice persoonlijk ook. En praten, nou, dankjewel. Daar praten we niet over. Ik heb twee LP's, I never drink again. Ik heb twee LP's van hem meegenomen. De eerste LP die, die maakte hem met Steelerswiel, met een aantal grote kanjes erop en zijn solo LP uh, zijn solo LP Night All en uh, verder zullen we een aantal grote hits van hem ook uit de computer pakken, want die had ik niet allemaal op vinyl, dus vandaag wijken we even een St. klein beetje af van uh, aan, uh, van ons gebruikelijke, we zullen ook een aantal grote hits van Jerry Rabbit. Uh, zullen wij uh, gewoon uit de computer halen dat, uh, maar dat mag, vind ik voor een keer. Jerry Efferty, daar gaan we het straks meer over hebben. We gaan zijn muziek draaien gedurende de hele uitzending, natuurlijk, zoals we dat te doen gebruikelijk zijn. En verder hebben we natuurlijk de confrontatie straks in het tweede uur en het eerste uur. Uh, het kan raar lopen. Overigens heb ik van de week, van zo vond ik een, weer een mapje in mijn, lieve bus, met weer een hele nieuwe voorraad raarlopers. Dus we okay. kunnen. We kunnen voorlopig o, weer... Ik heb hier nog maar uh, vier op staan. Ja, Nou, ik heb er nog weer een stuk of twaalf uh, tot dertig ah, keer weer bij. Dus we kunnen weer voort tot het eind van het jaar. Goed, we beginnen met Boudewijn de Groot. De LP, hoe sterk is de eenzame fietser? Boudewijn de Groot, natuurlijk bekend, 1975, 1965, ongeveer begonnen. Uh, eerst met gitaartjes uh, en, en met een gitaartje en alleen zang. En later greep de popmuziek hem natuurlijk, net als uh, Bob Dylan en uh, Donovan... Uh, ook hij met een elektrische band en, en meer grotere en uitgebreidere arrangementen. Hij maakte drie belangrijke LP's. Boudewijn de Groot voor de Overlevende en Tuin der Lusten en uh, Picnic. Daarna ging hij een beetje raar doen... Want toen kwam er ineens, kwam er ineens de Sabat. En dat was een, ja, een hele rare LP eigenlijk. Niet niet, niet de wijn de groots. Maar hij was toen op een gegeven moment een beetje recalcitrant en zo. En ging dat dus doen. We hebben hem even een tijdje niks van hem gehoord. Hij ging naar Amerika toe om uh, te studeren. Vooral om te studeren in het maken van arrangementen. En, uh, wie verbaasd, en wie was er... Nou ja, we waren al een beetje verbaasd, maar we waren ook wel heel erg blij... dat hij in 1973 dus weer met een gewone, lekkere, fantastische, goede LP kwam. Niet alleen dit keer met, uh, met teksten van Leonard Nijck. Nee, dat gebeurde ook wel, maar ook wel teksten van zijn toenmalige zwager Ruud Engelander. En um, dus een, een zeer leuke en uh, typische fantastische LP. Prachtig hoestrom opgenomen, de foto die erop staat waarin hij op een fiets rijdt met Jimmy voorop, zijn toenmalige zoon. Kleine zoon toen. Die is intussen groter gegroeid. Eh, opgenomen in het waterleidingduin. Eh, dat is een mooie foto. Hè? Een... Ja, hele mooie foto. Ja, dat is een prachtige foto. Die hele hoezo ook bekijk je. Dat, dat zie je toch niet bij z'n Moet je toch kijken hoe mooi ze dat gemaakt hebben. Ja, ik vind het halen. Dat is allemaal kennen maar duinen, geloof ik. Of maar is, ja, ja, zo zou zomaar kunnen. Ja, maar wel kunnen. oud ook echt, hoor. Zo ziet de kledij die die fiets er aan heeft. Nee, dat, dat, dat was... Hij was toen nog hip natuurlijk. Hippie. Ja, toen, toen was het in. Maar ik vind het nou oud. Ja. Ik wil het zien. Wel ja. mooi. Ja, hij ziet er goed uit. Wel mooi. Hij is mooi opgedroogd, zeggen ze dan. <laughs> um, goed, we gaan Boudewijn de Groot dus draaien met een zeer toepasselijk nummer. Geschreven door uh, Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. En dat... Uh, een toepasselijke titel, want hij kwam inderdaad weer terug op zijn oude stek. Gewoon lekkere liedjes maken, mooie liedjes maken. Eh, goed gearrangeerd en goed gespeeld. Nou, terug van weg geweest. Baderwein de Groot. Je had een vrouw huis. En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 Leek weer net als vroeger, maar eigenlijk wou je slapen.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 Van weg geweest, Boudewijn de Groot met uh, een groot aantal uh, ster -muzikanten. Ik weet niet precies wie wat gespeeld heeft op welk nummer, maar dat is ook eigenlijk niet zo lang. Belangrijk is wel dat het nummer geschreven werd door uh, Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. En uh, de hoes, ja die prachtige hoes die hierom zit, die grote prachtige panoramische foto, mag je wel zeggen. Eigenlijk uh, het wel knap dat ze dat nog maken die tijd. Uh, die is inderdaad opgenomen in het waterleidingduin. Dan weet je dat ook maar weer. Kijk, Tim Rice en Andrew Lloyd Webber, dames en heren. Die begonnen als samenwerking, hun eerste samenwerking was Jesus Christ Superstar. Um, zeer controversieel natuurlijk, want het was een soort opera gebaseerd op het leven van Jezus Christus. En um, ja, daar uh, was lang niet iedereen het mee eens, want zij benaderden Jezus een beetje als een, uh, als een soort hippie. En... Um, uh, dat was wel een zeer alternatief verhaal. Maar de muziek uit die film, of uit die LP, die was natuurlijk helemaal uh, fantastisch. Ehm. Um... Nou, ze hadden de smaak te pakken. Jesus Christ Superstar werd een giga succes. Uh, we kennen het. We hebben de musical gehad. We hebben de, de film gehad. En ook daarvan hadden we dus eerst een LP-versie. Dus er kwam eerst een dubbel LP uit. En vanuit dat punt vertrok men voor andere zaken. En qua muziek vond ik die dubbel LP nog steeds de beste. Nou, datzelfde gebeurde dus met Evita. En uh, Evita is uh, de naam, uh, de, het koosnaamtje, mag je wel zeggen, voor... Uh, Eva Perón, de toenmalige echtgenote van de Argentijnse president Juan Perón, dat mens dat leefde van 1919 tot 1952 en uh, hetzelfde concept hè? en hetzelfde concept wat ze toepaste in Jesus Christ Superstar werd natuurlijk ook werd toen ook toegepast in, het, uh, in deze, deze musical of opera noemen ze het zelf uh, Evita. Nou, we gaan daar een uh, aantal stukken uit draaien. Uh, en dat is hartstikke mooie muziek. Ik ga u even vertellen wie eraan meededen. Dat is nog wel even leuk om dat even te weten natuurlijk. Wat is dat nou? Het lijkt wel onweer. Oh, dat is mijn microfoon standaard. Ja, ik moet toch eventjes... Uh, Eva Perron. Het gaat Peron. allemaal goed, uh, ja. Eva Peron Het <laughs> werd gedaan op deze plaat door Julie Covington. Juan Perron door Paul Jones. Shake Guevara. Of die heet hier gewoon Che, maar dat is Che Guevara. C.T. Wilkinson. Dan Magaldi, dat was een, een zanger die ook een beetje oogje had op, uh, op Eva Peron. Dat werd gedaan door Tony Christie. Van, uh, Weet je wel? Ja, ken je wel. Pawe. Verder de uh, Mistress uh, was Bar Barbara Dik Dixon. Dan verder uh, Dolan Geta en uh, Sidekick van Mike Smith en Mike Dabo. Ook twee bekende jongens. En de even perron fund manager, dat was Christopher Neal. Alle orchestraties zijn gedaan door Andrew Lloyd Webber. Uh, hij heeft samengewerkt met het London Philharmonic Orchestra, orchestra onder leiding van Anthony Bowles. En uh, de recording is natuurlijk gedaan door Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. Nou, heel wat informatie. En we gaan draaien. Een cinema in Buenos Aires. No han osado murmurar la palabra amor. Oh, Carlos. Mucho más que eso. Mi ser todo vibra de deseo. Oh, Carlos. ¿Qué fue eso? Algo se movió en el balcón de tu padre. Si fuera ese truán de Rodolfo, juro que mi espada no permanecerá en su vaina. Ten cuidado, Carlos. Es el triste deber de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de informar al pueblo argentino que Eva Perón, jefe espiritual de la Nación, entró en la inmortalidad a las 20 y 25 del día de hoy. <risa> circus, oh what a show Argentina has gone to town over the death of an actress called Eva Peron we've all gone crazy morning all day and morning all night falling over ourselves to get all of the misery right oh what an exit That's how to go When they're ringing your curtain down Demand to be buried like Eva Peron It's quite a sunset And good for the country In a roundabout way We've made the front page and all The world's papers today But who is this Santa Vida? Why all this howling, hysterical sorrow? What kind of goddess has lived among us? How will we ever get by without her? She had her moments, she had some style. The best show in town was the crowd. Outside the Casa Rosada crying va peron. But that's all gone now.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 Was supposed to have been immortal That's all they wanted Not much to ask for But in the end you could not deliver Sing you fool, but you got it wrong Enjoy your prayers because you haven't got long Your queen is dead, your king is through She's not coming back to you Show business kept us all alive 17 October 1945 But the star has gone, the climbers war in That's a pretty bad state for a state to be in Instead of government, we had a stage Instead of ideas, a primitive rage Instead of hell, we were given a crowd She didn't say much, but she said it loud Sing, you fools, but you got it wrong Enjoy your breath, because you haven't got long The queen is dead, the king is full, She's not coming back Ja, en zo gaat dat naadloos natuurlijk in elkaar over. Dus, uh, maar we kunnen niet de hele plaatkoop draaien... want dat duurt een beetje lang en dan komen de andere dingen niet meer toe. Maar het blijft natuurlijk mooi, dit uh, prachtige muziek... dit prachtige verhaal over Evita. Geschreven dus door Andrew Lloyd Webber, Webber de muziek... en Tim Rice, de muziek. Um, Webber zou nog vele van dit soort prachtige musicals of opera's... hoe je het ook maar noemen wil, schrijven. Waaronder Cats, onder andere natuurlijk. En... Uh, ja, de rest schiet me, zo even niet, <laughs> schiet me zo even niet er binnen. Volgens mij die Phantom of the Opera was ook van hem. Ja. Zou zomaar kunnen. Ja, was ook van hem, dacht ik. Maar goed, dat kunnen we altijd nog even nakijken. We gaan het nu even hebben over Jerry Rafferty, dames en heren. Jerry Rafferty, een uh, man die toch wel heel bekend geworden was. Die begon in, uh, werd, uh, hij werd aanvankelijk totaal bekend uh, door zijn optredens met diverse bandjes. Zoals de, de Sensors. En de fifth column. En in 1969 vormde hij samen met Bill Connolly, tegenwoordig comiek, uh, komiek. Uh, die kennen we wel. Bill Connolly, uh, het duo The Humble Bumps. kom maar ook wel bekend voor trouwens. Uh, zij scoorde in 1970 een kleine hit met Shoeshine Boy. Dat een 28 e plaats in de Veronica Top 40 bereikte. In de Britse charts deed het echter helemaal niets. Dat is dan weer heel jammer. In 1971 bracht hij een solo album uit. Dat heette Can I Have My Money Back. En een jaar later richtte hij met zijn oude schoolmaker Joe Egan de Groep Steelers Wheel op. Zo hadden we hit met onder andere Stuck in the Middle with You. Die periode gaan we eens even mee beginnen. Want dat oude werk dat hebben we allemaal niet. Ik heb zelf niet zo erg veel van hem eigenlijk. Jammer genoeg. Stom. Maar uh, we gaan toch even een paar prachtige stukken draaien van die... Uh, Eerste LP van Steelers Wheel, waar een paar knallers op stonden. Een paar grote hits op stonden zelfs. Uh, waaronder natuurlijk het bekende Stuck in the Middle with You. Maar dat komt later wel even aan bod. We beginnen met Late Again. Juist. Late Again. Hoho. Late Again When I get home you'll be waiting still you know there ain't no use in you complaining I know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 Meet again van de LP Steelers Willen 1973, uh, dames en heren, waar hij samenwerkte met onder andere Joe Egan, of Egan, um, Jerry Rafferty ging uh, later natuurlijk, uh, ging hij solo, um, en kwam hij met de LP City to City, wat een gigantische hit werd. Um, en daarna bracht hij dus ook nog de LP Night All uit. En die heb ik ook bij me. Dus daar gaan we straks ook iets van draaien. Dus we doen vandaag uh, eigenlijk vier LP's. Wordt maar weer verwend vandaag. Mag je wel stellen. Maar ik vind het wel de moeite waard om uh, Gary Rafferty. Die vorige week dus overleed op 63-jarige leeftijd aan een uh, leveraandoening. Na een zeer, <coughs> na een zeer langdurig uh, ziekbed. Vorige week dus overleden. En het is altijd wel goed om eens bij zulke belangrijke artiesten, die toch zulke mooie muziek gemaakt hebben, eens even stil te staan. Dus, daar komt meer. Maar we gaan eerst maar even naar haar lopen, want anders dan krijgen we gezeur met die jury. Want die, uh, we zeiden er alleen dat hij om uh, vijf over half uh, drie weg moest. Ja, die je pech. Die wacht maar wat langer. Ja? Ja. Ja, jij bent niet zo makkelijk. Hè? Nee. Nee. Ja, meneer Ik ben heel streng voor ze. Dat is heel goed. Ja, en wat gaan we vandaag doen met draai lopen? Ja, dat weet ik niet. Dat ja, bepaal weet weet jij, jij altijd. Ik, ik had een beetje zin in uh, wat bekendere nummers. Ook uh, de, de covers, wat heel bekend is. Oké. Okay. Dus uh, het origineel is van Chai uh, Coltrane. Chai Coltrane. Chai Coltrane, sorry. Ja. Ja. Go Like a Liar. Ja. Die ken je wel. Mm -hmm. En de koffer, ik ga nog niet vertellen hoe die heet, maar hij is van Gerard Joling. Oh, <laughs> nou, dan weet ik vast dat ik daar mijn koptelefoon af moet zetten. Ja. <laughs> maar de jury moet een koptelefoon... Nou, ik heb bij eentje die om vijf over half drie weg moet... heb ik een beetje secondenlijm op zijn koptelefoon gedaan. Ja. Dus ik denk dat hij nog wel een tijdje bezig is met zijn koptelefoon af te doen. Die <laughs> nou, kijkt doen. me ook heel kwaad aan nu. <laughs> ja, dat is Zullen we het maar over Tjaan Coltrane hebben dan? Ja. Go like Elijah! Het nummer van Tsai Coltrane. En uh, je moet toch wel... Ja meneer Jansen, het kan. Hè? Zitten we in te lullen. Ja, yes, sorry. Uh, uh, je moet toch wel van goede huizen komen als je dit wil verbeteren. Een prachtige hit uit uh, 7, begin 70 jaren. Uh, ze had een eerste hit geloof ik, de eerste hit die althans die ik van ken was, Band of Gold en uh, toen kwam ze dus met dit nummer en dat sloeg in als een bom een fantastisch, fantastisch nummer Go Like Elijah, nou en dan heb je natuurlijk weer zo'n Nederlander die daar weer even op zijn manier mee aan de gang moet in dit ja. geval is dat Joling nou ik hou mijn hart al vast, oh nee ik mag de jury niet beïnvloeden <laughs> ik mag de jury niet beïnvloeden nou, die Gerard Joling vrij de, de, de, de, de, de, de hele nacht met mij Ach. Ja, alleen zo'n tekst al. Ja. Dan, dan, dan denk ik oh, nou ja, laat maar zitten. Ik ga, niet, ik e ga er niet negatief over doen. Ik Je kent Gerard Joling, hè? Ik heb niks met Joling. Ik Helemaal ook niet. niks, zelfs. Dus, nou ja, maar we zullen wel horen wat de jury ermee doet. Dames en heren, hier is vrij... ...heel... <lacht> Ja, Ze maar gewoon meteen heel snel doorgaan naar de jury. Want uh, ik ja. wil hier niet te veel woorden over vuil maken. Nee, ik ook niet. <laughs> dat is wel makkelijk, hè? Hoor. Ja. Hij heeft in ieder geval zijn koptelefoon af. Dat scheelt weer. <laughs> ja. Nou, dat is duidelijk. Ja. Dat is duidelijk. Goed. we ja. verder. Gauw verder. Wil ik wil dit gauw vergeten. Gauw vergeten. <laughs> Oh, we schoppen alle jolig fans weer <laughs> tegen de schenen. Ja. Nou, jammer hoor. Maar uh, ja, wij, wij doen dat ook niet. De jury doet dat Ja, dan. Wij zijn veilig. Wij zijn helemaal veilig. Dus als er iemand een steen eruit wil gooien. dan moet je dat van de jury ook doen. en niet onze voorraad. Oh man. Ja, eh. Uh, <laughs> <How> nou! <laughs> Oké, okay. goed. Pst, er staat een vandaal voor de deur, joh. Belachelijk, hè? Die staat gewoon stenen te gooien hier. Jongen, oh, jongen, jongen. Jonge. Nou, nou weer was... gewezen voor ik de politie bel. Ja. <laughs> <laughs> Tjonge, jongen, Het is niet te geloven. Nou, uh, sorry, uh, directie van Radio Zandvoort. Ik <laughs> kost jullie weer een nieuwe studio uit. Want, uh, dat ja. is een stuk. Ja. Iedere week weer een nieuw raam. als we weer zo'n slechte koffer hebben. Ja, erg is dat. Hè? Ja. Ja, en carglassbellen, bellen. Dat helemaal niet. Ja. Die, die hebben ze groot. Nou, maar... Die hebben ze niet op dat formaat. Nee, die hebben ze niet. Hey, um... Ja, maar tegenwoordig is er ook speciale glasverzekering afgesloten. Hè? Oh, is dat zo? Vanaf ja. wij draaien. Nee. Ja. nee, dames en heren. Doet u dat nou niet. Doe niet zo vandalistisch. dat nee, een... hadden we niet van. Dat is we niet leuk. Niet Wat geweest is, is geweest. Ja, dat is sowieso een feit. Dat is toch sowieso een feit. Ja. Nou, daarom, daar gaat het om. Wat geweest is, is geweest. En uh, dat komt natuurlijk van die prachtige plaat van Baadwijn de Groot. Hoe sterk is de eenzame fietser? Iedere nieuwe lente is alles nieuw voor mij. Want de winter is dood. Het oud jaar is voorbij. Ik voel het nieuwe licht.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 Zal ik zitten bij het vuur En soms voel ik me alleen Dan zing ik mijn oude lied Voor de kinderen om me heen Ze luisteren stil en spelen door En kijken mij onzeker aan Maar ik zal voor ze zingen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 Jij vergeet zoveel, hè? Ik vergeet nooit wat. Wat is geweest? Oh, Je wist niet ben. eens zeker meer of deze was geweest? Nee, dat wist ik ja. niet. Gaat hij weer door de hele studio rond uh, dweilen? Nee, mijn hoes was gevallen. Oh. <laughs> ik moet zeggen. Nou, een groot aantal mensen, dames en heren, heeft aan deze LP meegewerkt. Vera Betts, violiste. Uh, het, kwart het kwartet van Paul Godwin, dat zijn ook strijkers. Uh, Benny Beer, ook strijkers. En Ben de Bruin, gitarist. Uh, ik weet niet allemaal precies wat ze spelen, maar in ieder geval Dikte de Lange Determode, Frans Donaert, Wim Kat, Kees Mal, de, uh, ja, de blazer. Hans de Ruiter, uh, Louis Banet, uh, Frans Dierks. Jan Hollensteller, speelt ook gitaar, Louis de Bij, drummer. Uh, Wim Kuilenburg, Erik van Leer, trombonist. Uh, Harry Zevenstermen, junior. Uh, Ruud Bos, arrangeur natuurlijk. Uh, Bertil Pereboem-Voller, dat was uh, ook een, een blazer. Uh, Eddie Engels, ook blazers. Uh, Ado Bommel, Klaaswit. Arthur van Bos, Elko Mulder, Jaap Leben, Jan van Wouw, Wim Sanders, Art van de Hoed. Klein met is natuurlijk. Uh, Karel Rijs, Joop Diepenbroek. Uh, Jan Vleeshouwer, Bart van Leer, trombonist. Uh, Bert Page, arrangeur. Guus uh, Valter, nou ja, en nog veel en veel en veel, veel meer mensen deden eraan mee. Een hele verzameling goede muzikanten die Barwijn de grote begeleiden op deze Comeback LP. Want zo mag je hem wel noemen. Ik zei het al, hij was uh, even een tijdje uit de running toen hij met een, een hele vreemde LP kwam. Uh, de Hexe Sabbat. Uh, daar kwam toevallig nog wel een... een uh, een hietje uit, maar oké. Okay. Uh, maar dat was allemaal niet zo. Dat beëindigde ook eigenlijk zijn samenwerking met Lennart Nijg. De twee groeiden toen even wat uit elkaar. En uh, nou ja, toen deze LP, hoe sterk is de eenzame fietser, uitkwam... gingen ze dus weer samenwerken. Alleen uh, voorheen was, waren al zijn teksten van Lennart Nijg. En op deze plaat uh, werden de dingen ook nog andere... Uh, andere tekstschrijvers gebruikt, zou ik maar zeggen. Maar dit was weer de, het, het, het sterrenduo, mag ik wel zeggen, wat geweest is, is geweest van Baaldewijn de Groot en Lennart Nijg. Uh, ik heb hem één keer in mijn leven mogen ontmoeten, was nog bij Radio Beverwijk. Heb ik hem anderhalf uur mogen interviewen in, in mijn programma, wat ik daar toen had. En dat vond ik wel erg. Uh, dat was erg de moeite waard. Het is een zeer aardige man. En je kunt er ook een heel. Leuk en fijn gesprek meevoeren. Boudewijn de is. Um, Evita. Ja, het is een beetje lastig natuurlijk. Het is een opera en het is, uh, we kunnen natuurlijk niet die hele opera gaan draaien. Dat, uh, dat is een beetje onzin. Dus we proberen natuurlijk gewoon hier en daar wat fragmentjes eruit te pikken. En dat is voor Maris weer lastig. Want het is weer zo'n plaat waar geen, geen bandjes onder zitten. Dus dat is een beetje irritant. We gaan een stuk draaien. Uh, het laatste stuk van kant 1. En dat heet Good Night and Thank You. Good night, thank you, Magaldi You completed your task What more could we ask of you now? Please sign the book on your way out the door And that will be all If we need you, we'll call But I don't think that's likely somehow Oh, but it's sad when a lover player dies But we have pretended enough It's best that we part stop fooling ourselves Yeah. She wouldn't have been on her own We don't like to rush But your case has been packed If we've missed anything You could give us a ring But we don't always answer the phone Oh, but it's sad Now you are recognized, visually known You need to move to the microphone Good night. Thank you, whoever. We are grateful you found her a spot on the sound radio. We'll think of you every time she's on the air. We'd love you to stay, but you'd be in the way. So put on your trousers and go. Oh, but it's sad when a love affair dies, the decline into silence and doubt. It's our passion was just too intense to survive. God. Take... So, night and thank you. En dat was uh, Che Guevara in duet met uh, Evita. En verder de broadcasters, de photographers en uh, Magaldi natuurlijk. Want die Magaldi, dat was een soort uh, nachtclubzanger die... Uh, die ook een beetje later wel heel erg kritisch tegenover Eva Perron stond. Omdat hij, uh, dat ze een beetje meer of je vond dat ze een soort golddigger was. En dat zij de macht wilde pakken. Doordat ze natuurlijk met Juan Perron, de toenmalige president van Argentinië, uh, trouwde. Uh, 1952 dus overleed Eva Peron. En dat is dus de hoofdfiguur in deze musical Evita. Uh, Steelerswil... Gaan we doen. <coughs> uh, ja, toch? ja ja, ja. <coughs> Steelerswiel. Een, een prachtig uh, liedje. Wat uh, op die LP van Steelerswiel staat. Jerry Rafferty en Joe Egan dus. En, uh, oh, en nog meer mensen. Dat zou ik u ook nog even gauw vertellen. Want dit nummer duurt niet zo gek lang. Joe Egan deed de vogels, uh, vocals en het keyboard. Jerry Rafferty, alle vocals uh, en gitaar. Paul Pilnik, de leadgitaar Tony Williams, de bas En Rod Koems uh, Ja, yeah, Roy Koems deed de drums We gaan een liedje draaien dat heet You put something better inside me yeah. Absolutely. Yeah.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 Dikte Hark met het NOS Journal. Op Schiphol zijn zakjes en dozen met cocaïne-snoep gevonden. Een man van 47 uit Amsterdam is gearresteerd. Hij was bij de paspoortcontrole al gearresteerd omdat hij een openstaande boete van 68 euro niet kon betalen. Toen hij opmerkelijk vaak naar zijn bagage bleef vragen, kreeg de Maraiseuzee argwaan. Er bleek een grote hoeveelheid snoepjes in te zitten met een totaalgewicht van een kilo cocaïne. Deze week werden op Schiphol ook al cocaïne-koekjes gevonden.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 Inwoners van Almere die hun huis volgens het keurmerk veilig wonen beveiligen